voor deze jonge mensen, door het Jerusalem-kwartet. Ja, niet veel aan toe te voegen. We gaan luisteren naar het uh, strijkkwartet. Het is opus 96 in F Groot en het bestaat uit vier delen. Allegro ma non troppo, lento, molto vivace, finale vivace ma non troppo.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 Thank you. het naïeve Pogrelic, die een harde sonate speelde op de piano. We hebben nog enkele minuten over in het eerste uur. En als aardigheidje laten we nu uh, voor strijkkwartet geschreven door Antoniet Voorsjak. Liefdesliederen, zogenaamd cypressen, heette dat, uh, horen. En wel de vijfde. U hoort dat nu weer van ons vertrouwde... Hoe heet dat kwartet? Stamits kwartet. Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Jobboots met het NOS journaal. Het Amerikaanse autoconcern General Motors heeft sinds zijn doorstart in juli vorig jaar een verlies gemaakt van 4,3 miljard dollar... Meer dan de helft daarvan komt voor rekening van een eenmalige uitgave, een ziektekostenverzekering voor gepensioneerde werknemers. GM denkt dit jaar weer winst te kunnen maken en voor juni de laatste kredieten van de Amerikaanse en Canadese overheid te kunnen terugbetalen. General Motors ging halverwege vorig jaar failliet. De Amerikaanse overheid stak vervolgens 50 miljard dollar in de doorstart van het autoconcern. In de Centraal-Aziatische Republiek Kyrgyzije lijkt de regering te zijn afgezet. Waar president Pakiev momenteel verblijft is onduidelijk. Volgens de oppositie heeft hij de hoofdstad en zelfs het land verlaten. Het Russische persbureau Ria meldt dat volgens oppositieleider Sarijev de regering is afgetreden. De oppositie maakt op de staatstelevisie bekend dat ze een nieuwe regering heeft gevormd die de macht heeft overgenomen. Het gebouw van de staatstelevisie werd eerder op de dag bezet door betogers. In verschillende Kirgizische steden zijn al de hele dag onlusten. Duizenden demonstranten protesteren tegen de hoge brandstofprijzen en tegen corruptie in het land. Ze bestormden overheidsgebouwen in de hoofdstad. Waarop de politie het vuur opende. Volgens autoriteiten zouden er bij 40 doden en 400 gewonden zijn gevallen. Oppositieleden in Kirgizie hebben het over zeker 100 doden. De Europese Unie heeft zijn team verkiezingswaarnemers uit de Soedanese regio Darfur teruggetrokken. De waarnemers vinden de situatie te gevaarlijk. Aanstaande zondag zijn er in Soedan voor het eerst in vele jaren parlements- en presidentsverkiezingen. Waaraan meerdere partijen kunnen meedoen. De zes Europese waarnemers durven niet langer in Darfur te blijven en hun werk te doen. Er zijn de laatste tijd verschillende westerlingen ontvoerd. En er wordt weer gevochten tussen de bellen en regeringstroepen. Ook zijn er bendes die roofovervallen plegen. De meeste partijen boycotten de verkiezingen in Soedan. Ze